Volgens Van Rompuy hoeven de nationale parlementen daar niet apart over te stemmen... en kan worden volstaan met verandering van een onderdeel van het Europees verdrag. Minister De Jager is dat met hem eens. In het centrum van Nijmegen heeft brand gewoed. Het vuur woedde aan het eind van de nacht in een studentencomplex vlakbij het keizer Karelplein. 22 studenten konden allemaal op tijd wegkomen. Ze werden opgevangen in een kroeg, maar inmiddels zijn ze bijna allemaal weer teruggekeerd. Eén studentenwoning is uitgebrand. Hoe de brand in Nijmegen is ontstaan is niet duidelijk. Een man uit Australië is door een rechtbank in saudi arabië veroordeeld tot 500 zweepslagen en een jaar cel wegens godslastering. De man van 45 maakte in november de pelgrimstocht naar Mekka, maar werd gearresteerd in de stad Medina omdat hij volgelingen van de profeet Mohammed zou hebben beledigd. De familie van de Australiër vreest dat hij de honderden zweepslagen niet overleeft. De Australische ambassadeur heeft bij de Saoedische autoriteiten om clementie gevraagd.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 In Brussel was het de afgelopen twee dagen onrustig... door betogingen van Congolezen tegen verkiezingsfraude. Eergisteren werden winkelruiten ingegooid en auto's in brand gestoken. Gisteren pakte de Brusselse politie 140 mensen op... die wilden betogen en weigerden te vertrekken. Het weer eerst bewolkt en regenachtig. Later trekt de regen het land uit. Vanmiddag vooral in de noordelijke helft van het land... buien soms met onweerhagel en zware windstoten. De westenwind is fors, aan zee is de wind hard tot stormachtig... Het wordt vandaag zo'n 7 graden. Ah, ANWB-verkeersinformatie. Het was een drukke ochtendspits. en Nog altijd staat er veel file. Dat heeft te maken met het slechte weer vanochtend. Veel dagelijkse files zijn nog altijd twee keer zo lang als normaal. De langste files op de A2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen Weert Noord en de afrit Valkerswaard, 6 kilometer. Op de A2 vanaf Eindhoven naar Utrecht. Tussen Knooppunt Vught en de afrit Kerkdriel, 9 kilometer. Na een aanrijding op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland... voor te de Brechtseplein 5 kilometer, is daar één rijstrook dicht. Veel vertraging op de A27, Breda-Gorkum. Langzaam rijden en veel stilstaan tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum... over 17 kilometer. De nasleep van een ongeluk op de A44, Den Haag richting Amsterdam... tussen Oegstgeest en de Af oude Wetering 12 kilometer. En tenslotte de A59 vanuit Os naar knopend Zonzeel... tussen Waalwijk en knopend Hooppolder, 13 kilometer...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 NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen, het is bijna vijf minuten over negen. De kinderhandel in China is een flinke slag toegebracht. De Chinese overheid meldt dat er meer dan 600 mensen zijn opgepakt. Hoort u zo meer over. We hebben ook een oepsmoment van president Obama. Hij wist even niet waar hij nou precies was. En er worden wel erg veel psychiatrisch patiënten in de isoleercel gestopt. En daarom worden de regels voor het gebruik van zo'n isoleercel aangescherpt. Elke patiënt die in de isoleercel zit moet 24 uur per dag worden bewaakt door een verpleegkundige. En duurt het verblijf in de cel langer dan een maand, dan moet iemand van buiten de betreffende instelling advies gaan uitbrengen. Nou, we praten met Marleen Bart, voorzitter van GGZ Nederland. Mevrouw Bart, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is nou de reden dat u de regels aanscherpt? Ja, nou, de regels aanscherpt, dit zijn eigenlijk afspraken die wij maken als instellingen van geestelijke gezondheidszorg met elkaar. En dat doen we, omdat we het belangrijk vinden dat we op een modernere en humanere manier met de isoleercel omgaan in de geestelijke gezondheidszorg. Ja, gebeurt dat dan nu niet modern en niet humaan? Nou, weet u, inzichten in de zorg, wat goede zorg is, die veranderen met de tijd. En dat geldt eigenlijk voor het gebruik van de isoleercel ook. We hebben in Nederland een hele tijd vol overtuiging gevonden dat het gebruiken van de isoleercel veel humaner is... dan mensen met medicijnen heel snel onder zeil brengen, wat in de landen om ons heen heel erg veel gebeurt als mensen agressief zijn. Maar vanuit de patiëntenbeweging hebben we nu al een jarenlange discussie dat heel veel patiënten die in de isoleercel belanden... dat als heel naar en traumatiserend en eenzaam ervaren... Ja, en wij trekken ons dat aan. Uh, je moet in de zorg goed naar patiënten willen luisteren. En de inzichten over wat goede zorg is aanpassen aan de eisen van de tijd. Kan dat, naar die patiënten luisteren? Is daar een gesprek mee mogelijk? Uh, niet altijd. Uh, soms zijn mensen zo uh, volledig doorgedraaid en van de wereld... dat ze dus ook echt even in de isoleercel moeten. Uh, omdat, omdat ze een gevaar zijn voor zichzelf. Of voor medepatiënten of voor de verpleegkundigen. Uh, maar het is wel heel erg belangrijk dat mensen weten... dat ze niet alleen gelaten worden. Dat ze dus 24 uur per etmaal contact kunnen krijgen met iemand... aan de andere kant van de deur. Uh, en het is ook belangrijk dat we steeds kritisch kijken naar ons eigen handelen... en dat we daarom dus die toetsing van collega's zoeken. Ja, En is dat de kritiek die u krijgt, bijvoorbeeld van de mensen die het aangaat... of misschien wel familie en vrienden, dat ze alleen gelaten worden op het ogenblik? Uh, ja, dat gebeurt overigens al lang gelukkig niet meer overal. Hè, want het vernieuwen... Van het beleid rond het gebruik van de isoleercel. Dat is op heel veel instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg al, al jaren inmiddels uh, aan de gang. En dat is ook een hele positieve ontwikkeling. Maar het gebeurt uh, nog steeds uh, dat mensen zich inderdaad aan hun lot overgelaten voelen. En ja, dat gevoel moeten we eigenlijk uh, aan mensen die heel erg ziek zijn uh, niet geven. Deze mensen zijn heel agressief of ze zijn uh, helemaal in de war. Maar dat doen ze niet omdat ze dat graag willen. Dat doen ze omdat ze heel erg ziek zijn. Ja, dan heeft Nederland verhoudingswijs veel mensen in de separer- en de isoleercel zitten. Als je kijkt naar het buitenland en daar heeft u naar gekeken. Is dat alternatief van het medicijn uh, te lang uh, weggestopt? Nee, want um, uh, he, iemand meteen uh, onder de kalmerende middelen en de slaapmiddelen stoppen... als hij uh, doordraait, onder dwang... ook dat is voor mensen onvoorstelbaar ingrijpend en kan heel traumatiserend zijn. He, en, en waar ik echt heel trots op ben, is dat we zien dat alle initiatieven... die de laatste jaren in de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg zijn genomen... om het gebruik van de isoleercel terug te brengen... er niet toe hebben geleid dat we veel vaker dwangmedicatie uh, toepassen. Ja. Dus dat betekent dat we echt de sleutel hebben gevonden voor het gebruiken van humane en goede alternatieven. Die aan de ene kant de patiënt en de medepatiënt verpleegkundigen beschermen. Maar aan de andere kant door de patiënt zelf niet meer als zo traumatiserend wordt ervaren. Ja, misschien is het wel beter en is het wel humaan. Maar ik kan me voorstellen dat het ook meer personeel kost en dus meer geld. Is dat te doen in deze tijden van bezuinigingen? Nou ja, dat is wel een punt waar wij ons heel erg zorgen over maken. Uh, minister Schippers heeft helaas besloten om de geestelijke gezondheidszorg volgend jaar onevenredig hoog aan te slaan met bezuinigingen. Uh, en dat zet dit nieuwe beleid inderdaad wel onder druk, want het vergt inderdaad meer inzet van personeel. En wij moeten helaas uh, in 2012 uh, volgend jaar van de 83.000 mensen die er nu werken in de geestelijke gezondheidszorg er 9.000 ontslaan. Ja, dat is, dat is een massa-ontslag dat helaas dit soort zorginhoudelijke goede ontwikkelingen zwaar onder druk zit. Ja, En dan is iemand wegstoppen in een isoleercel soms wel makkelijker en in ieder geval goedkoper? Uh, het is zeker goedkoper, maar het is niet makkelijker. Want het voelt ook voor heel veel verpleegkundigen niet goed om op deze manier met zieke mensen om te gaan. En daarom ben ik ervan overtuigd dat ondanks de enorme tegenwerking die wij van minister Schippers dus krijgen om dit te doen, uh, dat we erin zullen slagen om deze vernieuwing toch uh, echt uh, vaste grond onder de voeten te laten krijgen. Voorzitter van GGZ Nederland, Marleen Bart, hartelijk dank voor uw uitleg en goede reis. Graag gedaan, dank u wel. 10 minuten over negen is het, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Dan naar China, want de kinderhandel is daar een flinke slag toegebracht. De Chinese overheid meldt dat er meer dan 600 mensen zijn opgepakt... op verdenking van ontvoering en verhandeling van kinderen. De arrestanten maakten deel uit van criminele bendes. En ze waren werkzaam in totaal zo'n 10 provincies. Correspondent Wouter Zwart in Peking. Wouter, er zijn, um, of zijn er bij deze actie ook veel kinderen uit handen van die handelaren gered? Ja, er zouden uh, zo'n 180 kinderen bevrijd zijn. Ik heb daar ook uh, politiefoto's van gezien. Ik moet zeggen dat die foto's dan altijd wel weer... een beetje op een aparte manier worden genomen. Dan zie je mannelijke agenten heel streng in de camera kijken. En die mogen dan de boeven naar buiten sleuren. Uh, de vrouwelijke agenten die, die zien er vaak heel mooi uit. en hebben dan make-up op op een of andere manier. En die dragen dan met een soort ja, moederlijke glimlach die baby's uh, naar buiten. Nou, Je hoort wel een beetje aan mijn stem... Uh, dat ik altijd wat twijfel, twijfels heb over de spontaniteit... Van van dit soort uh, politiepersfoto's. Maar goed, de bendes die zijn opgepakt, de mensen zijn aangepakt... en daar gaat het natuurlijk om. Ja, Maar Wouter, er zijn wel heel veel mensen bij betrokken. Het kan toch niet zo zijn dat dit allemaal in het ja. verborgenen is gebeurd? Hoe, hoe kan zoiets? Ja, dat heeft toch een aantal, een aantal oorzaken, moet ik zeggen, hoor, dat dit zo groot is in China altijd, die kinderhandel. En een van de belangrijkste redenen is en blijft toch altijd weer die geboortebeperking. Het feit dat heel veel mensen in China maar één kind mogen hebben. Eh, dat terwijl de Chinese maatschappij echt een maatschappij, waar überhaupt het krijgen van kinderen heel belangrijk is. Zonder het hebben van een kind tel je eigenlijk niet mee. Eh, eh, en dan is er natuurlijk ook nog de traditie voorkeur voor een jongen in deze maatschappij. Ja, en dat alles bij elkaar, dat creëert. En dat klinkt heel erg om te zeggen, maar een, een echt een markt voor diefstal van kinderen. En Vooral ja. jongens dus. Die worden doorverkocht aan kinderloze ouders, maar ook uh, aan bendes. En soms komen die kinderen dan ook nog eens in adoptiekringen uh, terecht. Hè. Uh, ook in Nederland uh, zijn er wel eens uh, gevallen opgedoken van, van mensen die dachten een kind legaal te hebben geadopteerd in, in China. Maar dan bleek zo'n kind toch ja, ergens te zijn gestolen het platteland. Hmm. En toont deze arrestatie dan aan dat China erg bovenop zit of is dit een eenmalige actie? Nee, nee, nee, het wordt echt beter, moet ik zeggen. Dat was in het begin wel anders. Een paar jaar geleden hebben heel veel ouders van vermiste kinderen zich verenigd op het internet. Omdat de politie veel te weinig deed om ze te helpen. Nou, dat heeft toen veel aandacht gekregen in het binnenland, maar ook in het buitenland. Ja, dat heeft natuurlijk veel imagoschade voor de politie opgeleverd in deze zaken. Dus je ziet echt dat ze er tegenwoordig veel meer werk van maken. En dat heeft ook meteen resultaatmerkje. Want regelmatig kunnen wij gelukkig ook melden dat er weer kinderen gevonden worden. En mensen achter de tralies verdwijnen. Oké. Okay. Kom, Smolden, Wouter Zwart vanuit Peking. Dank je wel, Wouter. We staan aan de vooravond van de belangrijke eurotop. Er zullen daar beslissingen genomen moeten worden. Beslissingen over de bevoegdheden. Macht moet overgedragen worden naar Brussel. Dat ligt in politiek Den Haag gevoelig. Want premier Ruttes VVD en gedoogpartner Geert Wilders van de PVV vinden dat maar niks. Minister De Jager van Financiën wil donderdag en vrijdag vooral resultaat zien. Wanneer is voor hem de eurotop geslaagd?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 dan is daar brede par parlementaire steun voor in, uh, in Nederland. Al dus minister De Jager van Financiën. En Peter Blok die sprak met hem. Ja, zelfs de Amerikaanse president Obama maakt fouten. Hij had zijn eigen oeps momentje. Je hoort zo hoe dat is gegaan. Eerst maar eens even naar Kees Kwaks. Kees, um, je hebt een uh, hele drukke ochtendspits gehad. Hoe is het nu? Normaal gesproken half tien uh, staat er nog een kilometer op 50 op woensdagochtend. We zitten nu nog op dik 200. Ik denk dat het verhaal eigenlijk al... Voor een groot deel verteld. Slecht weer, heel veel regen. Uh, toch ook wel veel aanrijdingen vanochtend. Dat waren de ingrediënten voor een spits die uh, dik 300 kilometer waard was. Um, er is nog altijd veel vertraging op uh, een aantal wegen. Bijvoorbeeld de A2, Eindhoven en Utrecht. Tussen Vught en Knoop Empel. op de A27, vanaf uh, Breda naar Gorkum. Daar begint het uh, bij Oosterhout en dat loopt helemaal door... tot aan de brug bij Gorkum, over zo'n 17 kilometer. Een ongeluk was de oorzaak van de lange file op de A44... vanuit Den Haag naar Amsterdam... Er staat nu nog 12 kilometer tussen Oegsgeest en de afrit Oude Wetering. Verder de A59, vanaf knooppunt Zonzeel naar Os, veel vertraging, 10 kilometer bij knooppunt Empel. En vanaf Os naar Zonzeel, tussen Waalwijk Oost en knooppunt Hooipolen. Ook daar staat nog 13 kilometer. Oké, okay, nou, um, God, ja, als, als dit al op deze manier zo gaat, vanochtend in de ochtendspits, hoe zal het dan in de loop van de dag gaan en vooral vanavond? Want er komt een flinke storm aan. Ja, ik zag dat de KMI, KMI een redelijk zware storm voorspelt die in de avondspits voor een deel over het land gaat, zeker het noordwestelijke en het westelijk kustgebied. Ja, als, je, als je deze cijfers doortrekt, eh, normaal gesproken s'avonds 150, 160. Ik denk dat deze avondspits ook weer erg druk wordt. Um, en dan heb ik het dan niet eens over ongelukken. Maar het slechte weer is al in staat om maar dik 150 kilometer bij te doen. Dan komen we ook weer dik op 300 kilometer uit. Goed. We wachten het rustig af en houden de handen aan het stuur. Kees Kwaks, Dankjewel. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, dan moeten de piloten ook, want ook het vliegverkeer heeft last van het slechte weer. Mirjam Snoerwang van Schiphol, goedemorgen. Mevrouw Snoerwang is er even niet van Schiphol. Misschien kunnen we haar nog weer snel aan de lijn krijgen. Heeft dit ook met het slechte weer te maken. In ieder geval heeft Schiphol te kampen met het slechte weer. En mevrouw Snoerwang, u bent er weer. Ja, goedemorgen, ja, dat goede... is even iets vaak. Ja, ja, de problemen met het zegt, weer, we zijn het al. Uh, moet u al vluchten annuleren? Nou, de, er zijn al voor vanmiddag uh, een aantal vluchten geannuleerd. Of er is al een aantal moet ik zeggen. Uh, een aantal vluchten geannuleerd. En uh, voor vanmiddag inderdaad de verwachting van uh, stormachtige uh, weer, uh, moeten de passagiers uh, ook rekening houden met uh, vertragingen. En met name op vluchten naar Europese bestemmingen. Oké, okay. en, en waarom is dat eigenlijk? Gewoon omdat het hard stormt en daardoor het landen en, en stijgen moeilijker is? Omdat het dan minder capaciteit uh, per uur is. Uh, hangt ook van de, uh, waar, de, waar de windrichting vandaan komt en hoe sterk er die is. Maar uh, zoals die nu is, is het zuidwestenwind en dan hebben we ook minder uh, banen in die richting uh, liggen. Dus ja, per uur minder capaciteit uh, in de loop van de dag. Komt dit onverwacht? Nee, nou gisteren was het natuurlijk al voorspeld. Nou, is het met weer altijd wel lastig, uh, dat uh, om dat uh, goed te voorspellen. Maar uh, luchtvaartmaatschappijen die hebben daar al uh, rekening mee gehouden. En voor vanmiddag zijn, uh, is al een aantal moet ik zeggen, uh, uh, een, een aantal annuleringen uh, gedaan voor Europese bestemmingen. Zodat er uh, zo min mogelijk uh, extra en hinder is voor het vliegverkeer. Mm, ja, dus iedereen heeft zich erop voorbereid. De vraag is of de passagiers ook voorbereid zijn. Hè? Verwacht u eh, dat er veel mensen te vergeefs naar Schiphol komen? Nee, dat verwachten we niet. Omdat we weten dat luchtvaartmaatschappijen de passagier ook eh, persoonlijk informeert. Dus als het goed is, zijn de passagiers ook op de hoogte. Goed, dank u wel. Mirjam Snoerbang van Schiphol. Graag gedaan. En het tien voor half tien uur luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Niet alleen presidentskandidaten, ook de president zelf. Obama heeft nog wel eens een oops-moment, Zoals gisteravond in Kansas. Obama toert op dit moment door het land om zijn banenplan te promoten. Maar gisteravond was hij even vergeten waar hij ook maar weer was. Het well, is leuk om terug te in de state of Texas. Uh, oh. <laughs> state of Kansas. Oeps, gelach in de zaal, die kon het wel waarderen. Obama probeerde het onmiddellijk weer goed te maken door te benadrukken dat zijn wortels wel degelijk in Kansas liggen en verwees daarbij nog even naar zijn moeder. She was born in Wichita. Her mother grew up in Augusta. Her father was from El Dorado. So my Kansas roots run deep. Nou, en daar kwam die mee weg. Kansas is diep geworteld in mij, al dus obama. Goed, armoede neemt toe in Nederland, hoorde u gisteren cijfers over. En toch geven we nog steeds gul aan goede doelen. Afgelopen jaar hebben de goede doelenorganisaties... meer geld opgehaald dan het jaar daarvoor. De directeur van het Centraal Bureau Fondsenwerving, Adrie Kemps ligt er toe. Nederlanders uh, blijken ook uh, niet alleen wat betreft voetbal... maar ook wat betreft het doneren aan goede doelen in de Europese top te spelen. Het uh, Nederland heeft wel vaak het imago dat ze zuinig of gierig zijn... maar uit de cijfers die wij uh, publiceren blijkt... Uh, ...dat Nederlanders gemiddeld per huishouden, maar ook wat betreft het aantal Nederlanders... ...vrijgevig blijven, ook in deze economische crisis. Meer dan 75% van de Nederlanders geeft regelmatig aan een goed doel. Het blijkt uiteindelijk dat mensen heel loyaal blijven geven aan de goede doelen... ...die ze besloten hebben te steunen. Vanuit hun hart, maar ook hun verstand wat ze daarbij gebruiken. Want ja, het zijn toch de maatschappelijke noden die gesteund worden door de Nederlandse Goede Doelen. Of het nou in Nederland is, op natuurgebied... of uh, internationale samenwerking voor uh, noodhulp. Of kan het zijn, meneer Kempz, dat de Goede Doelenorganisaties... ons meer achter de broek aan zitten? Want ik kom ze nogal eens tegen, uh, de fondsenwervers... Uh, als ik bijvoorbeeld boodschappen doe. Ja, dat klopt. De Nederlandse Goede Doelenorganisaties... en met name de grotere fondsenwervende instellingen... die uh, variëren hun uh, wervingsmethodes Vroeger waren het vooral... Uh, Brieven die gestuurd werden en uh, tv-shows, maar tegenwoordig zijn het niet alleen de collectes, maar ook uh, de huis-en-huiswerving en de straatwerving. Maar ook uh, de nieuwe ontwikkelingen op mobiele telefoongebied, uh, dat de mobiele telefoon een uh, betaalmiddel wordt, de digitale portemonnee. Daar zijn een aantal instellingen zich op aan het voorbereiden. Maar je ziet dat ja, de teruglopende subsidies ook aanleiding zijn voor de goede doelenorganisaties om... Uh, meer inspanningen te getroosten, meer uh, geld te vragen van de Nederlanders. Maar de Nederlanders zie je dat die ook positief reageren daarop. Het afgelopen jaar is er gemiddeld uh, zo'n 5% gestegen aan uh, de eigen fondsenwerving in Nederland. Ruim 3 miljard bleek er in totaal voor de bestedingen. Maar tegenover die uh, extra inkomsten vanuit de Nederlandse donateurs zag je een terugloop in subsidie. En dat verwachten we de komende jaren, uh, zoals we weten allemaal. Uh, dat de overheid zich uh, aan het bezuinigen is... Ja. zal dat ook nadelige effecten hebben... voor de bestedingen van de goede doelen. Dus het is men extra afhankelijk van de, de goedgevigheid van de Nederlanders. Ja, dus misschien moeten ze de inspanningen nog meer verhogen... want u geeft al aan dat dat dus minder te besteden is de komende jaren? Nou, wat betreft subsidies... Uh, het is zo dat de goede doelenorganisaties... vanuit of het nou de goede doelenloterijen is... of de nalatenschappen, of de collectes... of de acceptiero dat zien we gelukkig uh, nog stijgen om de noden te kunnen blijven steunen die uh, minder uh, gesubsidieerd worden. Oké. Okay. Zijn er ook organisaties die het moeilijk hebben? Want we geven geloof ik veel geld aan bijvoorbeeld uh, kankerbestrijding, ook aan UNICEF. Zijn er ook organisaties die het niet zo makkelijk uh, vergaat? Ja, het is met name de, de, de, de ontwikkelingsorganisaties en de natuur- en milieuorganisaties die zie je dat die uh, met name door die subsidie uh, die teruglopen... Ja. ook uh, moeten bezuinigen en hun programma's aanpassen. En de, het lukt die organisaties ook niet goed om dan particulier geld te werven? Jawel, je ziet dat daar wel het eigen deel van de baat de eigen fondsenwerving iets toeneemt. Maar dat is niet voldoende om de, de, de sterk teruglopende subsidies op te vangen. Okay. Nou verschilt dat van organisatie naar organisatie. En je ziet dat met name de kleinere organisaties... Het, het moeilijkste hebben om uh, ja, eigen fondsenwerving uh, op te doen vangen. Directeur van het Centraal Bureau Fondsenwerving, Adrie Kemps. Het is uh, zeven minuten voor half tien uur, luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Wij gaan nog eventjes naar Mark Robin Visser. Die is uh, vanochtend bij De Sloop, of moet ik zeggen... demontage van het uh, weggezakte winkelcentrum in Heerlen. En dat gaat er bepaald niet zachtzinnig aan toe, geloof ik, hè? Mark Robin?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 De winkeliers die eigenlijk gewoon hun spullen nu gewoon uh, over straat uh, zien waaien. Hè? Ik, uh, ik sta hier met meneer Akkermans ernaar uh, te kijken. Meneer Akkermans is van de winkeliersvereniging. Ja, Hoe, hoe ervaart u dit nou? Ja, Dit is uh, wel heel triest om te zien. Ik heb een aantal ondernemers uh, gisteren gesproken. En, uh, en ook vanochtend uh, zijn een aantal ondernemers ook in, uh, in de omliggende flats aan het kijken. Uh, ja. Op een eigen manier ja, afscheidend nemen van, uh, van hun winkel. Ja, die zien eigenlijk hun hele inventaris gewoon... Uh ja de straat opwaaien ja het, uh, we hebben het heel vaak gevraagd maar het bleek onmogelijk voor de veiligheid dat mensen nog hun uh, spullen daar weghaalden dus het klopt inderdaad CNA bijvoorbeeld 3000 vierkante meter chokvol met uh, met kleding ja dus ja. Uh, uw winkel waar is die ik uh, werk zelf bij Albertijn en die ligt uh, gelukkig in het veilige gedeelte uh, maar goed, we zijn met z'n allen gesloten en de tien winkels uh, ja, die zijn wel heel hard getroffen nu. Ja. Het is de bedoeling, de sloop is vanochtend begonnen, het is de bedoeling dat er de komende 14 dagen een soort sleuf in het gebouw gemaakt wordt, waardoor het gebouw als het ware in tweeën wordt gedeeld. waarna dan, als alles volgens plan verloopt, het goede gedeelte van het winkelcentrum weer open kan. Ja, ik ben gisteren nog in mijn winkel geweest uh, en in het winkelcentrum. Toen zag ik dat ze uh, overal uh, een wand geplaatst hebben... Uh, als afscheiding tussen veilig en niet-veilig. En uh, ja, ze gaan nu inderdaad uh, het hele gedeelte gaan ze wegslopen. Ja. Ja. Ja. Wat doet u ondertussen? Uw winkel is gesloten... Ik ben op dit moment uh, samen met de bestuursleden van de winkeliersvereniging nog heel druk bezig voor alle winkeliers. Uh, we hebben morgen weer een groot overleg wat we aan het voorbereiden zijn. En uh, waarin we ook alle winkeliers willen informeren over hoe hoe verder en uh, ook mogelijk te, mogelijkheden te bekijken... om samen juridisch uh, te gaan optrekken. Ja, ja. Ik heb vanmorgen de burgemeester van Heerlen uh, gesproken, meneer De Pla... die zegt, ja, we weten ook nog steeds niet wat de oorzaak is. De grond schuift, dat staat vast. De slopers, vertelde mij vanmorgen, houden ook er rekening mee... dat de grond ineens veel verder kan zakken... dat er een krater van wel 40 meter breed in de grond kan ontstaan. Maar de oorzaak, daar, daar is nu eigenlijk nog niks over bekend. Ja, ik, ik, hoor, uh, ik hoor ook alleen maar de berichten via de gemeente. En uh, die gebaseerd is op uh, verhalen van de constructeurs. Uh, er is een, een gebied van, ik hoorde in eerste instantie 20 meter... waar uh, heel veel instabiele grond is en die aan het wegzakken is. Dus ik, uh, ja, ik weet ook niet wat er aan de hand is natuurlijk. Het is bizar. Ja, dat is uh, absoluut waar, ja. ja. Meneer Akkermans van de winkeliersvereniging van het Loon. Ik wens u sterkte. Ja, dankjewel. En succes. Groeten uit Heerlen. Mark Robin Visser, dankjewel voor jouw bijdrage vanochtend. Uh, u heeft de sloopwerkzaamheden kunnen horen in het Radio 1 Journaal. U kunt ook beelden zien. Die vindt u op onze website... onder het kopje Sloop, het loon is begonnen op nos.nl. .no. Toezichthouders in de zorg verdienen meer dan hun eigen gestelde norm. Die norm ligt tussen de 10.000 en 15.000 euro... en één op de vier toezichthouders verdient meer.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 Nou, de grote vraag is ook wat voor werkzaamheden die toezichthouders dan uitvoeren voor de vergoeding die ze krijgen. Nogmaals, Wille van der Pol. We kunnen gewoon uh, niet goed bepalen wat die toezichthouders uh, nu eindelijk uh, doen. Ze zijn tamelijk onzichtbaar.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 In een reactie laat de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in zorginstellingen weten dat de norm op dit moment nog een advies is aan de toezichthouders. Volgend jaar komt er een code waardoor de gestelde norm ook een verplichting wordt. Ook kunnen er omstandigheden zijn waarbij een toezichthouder meer mag verdienen. Bijvoorbeeld als hij meer taken uitvoert of werkt bij een zorginstelling, bijvoorbeeld een ziekenhuis, waar problemen zijn die opgelost moeten worden. Al dus voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders, Marius Buiting. En Dat brengt ons aan het einde van dit NOS Radio 1-journaal. Het is bijna half tien. De Karo neemt het over met Goedemorgen, Nederlands. Sven Kokkeman schraapt zijn keel. Zo is het. En vertelt nu wat en. hij zo gaat doen, Sven. Goedemorgen, Goedemorgen. Marcel. Die meneer Buiting, die uh, jullie net citeren, die horen we straks ook bij ons met een uitgebreide reactie op hetzelfde onderwerp. De Nederlandse vakbeweging gaat op de schop. Wat betekent dat eigenlijk voor het Nederlandse poldermodel? Dat ga ik graag aan Alexander Reno. kan, die is voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. En die is hier. Het gaat niet goed met de sociale netwerk zuid Hives. Waarom eigenlijk niet? En een rel in Duitsland, omdat een oude politicus, Marcel, oh. no? een sigaret opstal. Ja, dat kan niet. Kan niet. Nee. Dat en meer. zometeen meteen Goedemorgen Nederland. Nu is het nieuws van bijna half tien. Net binnen, door Old Begens. Radio 1, het NOS-journaal. Justitie heeft te weinig aandacht voor slachtoffers van zedenmisdrijven. Dat meldt het landelijk advocatennetwerk Zedenslachtoffers. Vorig jaar was al een brandbrief gestuurd aan rechters en officieren van justitie. Maar sindsdien is er niets gebeurd. Het netwerk heeft daarom nu een zwartboek opgesteld. Met tientallen gevallen waarin slachtoffers respectloos worden behandeld. Dat zwartboek is aangeboden aan de Raad voor de Rechtspraak, het ministerie van Justitie en de top van het OM. Psychiatrische instellingen krijgen strengere regels voor het gebruik van de isoleercel. Zo krijgen patiënten die geïsoleerd opgesloten zitten voortaan 24 uur per dag bewaking door een verpleegkundige. Deze en andere nieuwe regels zijn volgens GGZ Nederland nodig. Omdat is gebleken dat eenzame opsluiting zonder contact met hulpverleners vaak traumatiserend werkt. En in het centrum van Nijmegen heeft brandgewoed het vuur woedde in een studentencomplex... vlakbij het Keizer Karelplein. 22 studenten konden allemaal op tijd wegkomen. Ze werden opgevangen in een café, maar inmiddels zijn ze bijna allemaal weer teruggekeerd. Eén studentenwoning is uitgebrand. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog ruim 170 kilometer file. Dat is veel, best veel voor woensdagochtend en een tijdstip. Slechte weer is daar voor een groot deel debat aan... Lange files nog op de A1 vanaf Amersfoort naar Amsterdam... tussen Muidenberg en Diemen, 7 kilometer. Daar is ook een ongeluk gebeurd. Bij Diemen is de rechte rijstrook dicht. Vanuit Breda op de A27 naar Goorkem heel veel langzaam rijden en stilstaan. Vanaf Oosterhout tot aan de brug bij Gorkum. Op de A44 Den Haag richting Amsterdam, 6 kilometer... tussen Oegstgeest en de afrit Noordwijkerhout. Dat is de nasleep van een aandrijding. Verder veel vertraging op de A59... Allereerst vanaf Zonzeel naar Os, 8 kilometer bij knooppunt Empel. En vanaf Os naar Zonzeel tussen Waalwijk en knooppunt Hoijpolder, over 13 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. De grootste Nederlandse vakcentrale, FNV, gaat op de schop. Maar wat betekent dat eigenlijk voor het poldermodel? De eurofractie van de VVD zit niets in het beperken van de invloed van kredietbeoordelaars. Ophef in Duitsland vanwege een oud-politicus die een peuk opstak. En het ochtendhumeur van Koos Het is twee over half 10. Dit is Caro. Goedemorgen Nederland. Sander Bartling is vanochtend in Nieuw-Vennep. Bij een gezin dat woont op 65 vierkante meter. Ze verdienen te veel om te kunnen verhuizen. Rara, hoe kan dat? Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgen -nederland Ja, het zal u niet zijn ontgaan. De vakcentrale FNV gaat op de schop. De bonden willen vernieuwen met nieuw bestuurders. Meer aandacht voor jongeren en zp'ers. En vooral meer invloed van de leden. Wat betekent dit nou allemaal voor de belangrijkste overlegorganen van de sociale partners? Met name de SER, de Sociaal Economische Raad. De voorzitter van die SER is hier, Alexander Rinojkan. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar maakt u zich deze dagen het meeste zorgen over? Over die FNV of over de euro? Het laatste, eerlijk gezegd. Ik denk dat iedereen dat wel zou moeten doen... want dat is echt een grote zorg en een groot probleem en een grote opgave. Hoop ik deze week goed nieuws uit Brussel. Hoopt u of denkt u? Nou, ik denk het ook maar wel. Uh, je moet een beetje optimistisch blijven... maar het wordt wel de hoogste tijd. Ja, en als het niet lukt? Dan hebben we een nog groter probleem dan we al hebben... want uh, tot dusver is het eigenlijk elke keer zo geweest... dat het probleem van twee weken of twee maanden daarvoor werd opgelost... Ja. En als we dat weer een keer gaan meemaken, dan hebben we over twee weken of twee maanden een nog weer heel veel groter probleem op te lossen. Ja, en hoe groot is dat probleem dan? Het is vooral steeds groter geworden in financiële termen. Um, en daarmee wordt het ook organisatorisch steeds lastiger om er iets op te verzinnen. Ja. Het vervelende is dat eigenlijk wat er moet gebeuren iedereen al heel lang duidelijk is. Maar dat de implementatie daarvan een enorm karwei oplevert. Ja, nou goed, dat zullen we dan allemaal eind deze week hopelijk uh, zien in Brussel... waar het. die regeringsleiders dan samenkomen. In de tussentijd gebeurt er ook in eigen land heel veel. Mogelijkerwijs ook nog van invloed op de reële economie. Mm. Namelijk, de FNV gaat zichzelf vernieuwen op de schop. Um, was u blij dat Agnes Jongerius opstapt? Helemaal niet. Helemaal niet. Uh, we zullen het er werkelijk missen. Maar ik was wel blij dat de vakbeweging de rijen sluit bij de FNV... en samen gaat werken aan dat vernieuwingsproces. Dat lijkt me voor iedereen heel goed nieuws. Was u blij dat Henk van der Kolk ook gaat opstappen? Ook al helemaal niet. Dat is echt niet waar het om gaat. Het gaat er vooral om dat de vakbeweging kennelijk nu de rijen sluit op de nieuwe koers die gevaren moet worden. En dat is waar ik wel blij mee ben. Ik denk dat dat niet alleen voor de vrienden van de overlegeconomie goed nieuws is. Uh, maar wat is dan de koers die gevaren moet worden in uw ogen? Uh, nou, dat gaan ze nu zelf uitmaken, maar uh, dat ze uh, het eens zijn over de noodzaak dat te doen en een algemene richting kunnen identificeren waar het moet gebeuren, dat is sowieso een hele goede start van wat natuurlijk toch een ingewikkeld proces gaat worden, want het is een ingewikkelde organisatie. Ja, bondgenoten begint alweer te stijgen over dat pensioenakkoord, dat deden ze altijd al, maar er is nu ook niet meer een paraplu, namelijk die FNV, waarbinnen die eenheid is. Nou, de FNV bestaat nog. Ja, oké, okay, maar die, die, gaat, die in wordt verdwenen. Nee, goed, maar die wordt vernieuwd ja. met andere stemverhoudingen. En, uh, dat zullen we zien. Maar de FNV heeft zich toch langs uh, de procedure die toen en nog steeds van kracht is gecommitteerd aan het pensioenakkoord. En het lijkt me dat dat nog steeds overeind staat. Ja, gaat u daarvan uit? Daar ga ik vanuit, omdat het zo is. Uh, de implementatie daarvan is overigens ook nog niet afgerond. Er zijn nog heel veel losse einde ja. aan het pensioenakkoord waar nog over gepraat moet worden. En dat geeft ook heel veel mogelijkheden om nog op allerlei belangrijke onderdelen bij te sturen als dat wenselijk zou ja, zijn. Ja, af en toe komt de minister ook met een voorstel... en dan zeggen die bonden, dat is te weinig. Met name bondgenoten, zegt dat dan. Dat, dat zou kunnen, dat, dat zullen we dan wel zien. Maar wat ik zelf erg belangrijk vind, is dat die hele discussie... over de vraag of jongeren nu wel of niet de dupe zouden worden... van dit nieuwe pensioenakkoord... heel erg afhangt van de invulling van één heel belangrijk onderdeel... en dat is... Even technisch, maar het is niet anders. De discontorvoet, de rente, waar tegen toekomstige verplichtingen... van pensioenfondsen worden gewaardeerd. Ja. En als je die op een bepaald niveau kiest... dan ja. is het heel goed mogelijk dat jongeren de dupe worden. Kies je hem op een andere manier, dan worden ouderen de dupe. En de kunst zal nu dus zijn om goed en verstandig te kiezen. Dat is een van de grote opgaven. Ja. Dat gaat nu gebeuren. Maar goed, dan moet je dus ver in de toekomst... een rentepercentage in principe vaststellen... als een soort van voorspelling... wat uh, je potje gaat opleveren in de toekomst. En daar is ja. veel kritiek op. Zeker op het moment dat de euro onder druk staat. Want we weten allemaal niet... hoe het over één jaar zal gaan met de economie. Laat staan over tien jaar. En er zijn economen die voorspellen dat die dat dat veel koppige monster, om het Jan Kees de Jager de minister van financiën te spreken... nog wel eventjes de kop zal blijven opsteken. Zeker, en dat maakt het dus een lastige opgave. Je hoeft ook niet nu voor eens en altijd die rente vast te leggen. Je kunt hem ook gaan variëren, al gelang de omstandigheden veranderen. Je kunt er ook voor zorgen dat hij wat minder fluctueert... dan nu het geval is door hem over een wat langere periode te middelen. Dat zijn allemaal technische details, niet onbelangrijk. Maar de belangrijkste constatering is eigenlijk vooral dat het veel te vroeg is... zoals velen wel doen om nu al te roepen dat de jongeren geheid duper gaan worden. Dat is bepaald niet zo. Weet u dat zeker? Ja, dat weet ik heel zeker. Dat hangt er namelijk echt vanaf, nogmaals, hoe die beslissing genomen gaat worden... die we nog moeten nemen. Ja, maar de, u, u kunt toch niet, ook niet in de toekomst kijken? Dus u weet toch helemaal niet hoe de economie zich zal ontwikkelen? Laat staan dus hoe die pensioenpotjes zich zullen ontwikkelen? Zeker niet, maar nogmaals, de gedachte dat nu al vast zou liggen... dat jongeren daar geheid het slachtoffer van zullen, van zullen worden... dat is echt volstrekt prematuur en onjuist. Ja, ING stuurde het bericht de wereld in dat als de euro zou instorten... dat dat ook voor Nederland grote consequenties zal hebben. Namelijk dat die pensioenfondsen nog maar 80% in Reserve hebben. Dus dat van iedere euro die ze nu moeten uitkeren aan mensen die met pensioen zijn, dat er nog maar 80 eurocent aan inkomsten tegenover staat. Nou ja, dat, dat is die hele kwestie. ING heeft uh, gelijk dat de, de eventuele hè? Maar ja. niet alleen daarom, dat uh, de eventuele <laughs> ondergang van de euro enorme consequenties gaat hebben. En trouwens niet alleen voor de pensioenfonds. Het is sowieso een rampzalig scenario voor onze economie en voor alle Europese economieën. En pensioenfondsen zullen een van de instanties zijn die die klap gaan voelen en moeten opvangen. Ja, en wat betekent dat dan weer voor het pensioenakkoord? Um, dat vind ik lastig te voorspellen. Je zou hopen dat de methodiek van het pensioenakkoord... ook wel bestand is tegen dat soort ontwikkelingen. Want uiteindelijk gaat het er nu alleen maar om... een paar algemene richtlijnen vast te leggen. Die zijn denk ik een heel veel economische scenario's verstandig... En relevant maar In alle eerlijkheid, ik hoop vooral dat dit ene scenario zich gewoon niet gaat voordoen. Maar goed, u zegt daar zouden die pensioenfondsen tegen bestand moeten zijn. De les van de afgelopen jaren is dat ze juist niet bestand waren tegen ontwikkelingen op de beurs en fluctuaties in de economie. Dat klopt, maar het pensioenakkoord gaat niet, uh, probeert niet een basis te leggen die onder alle economische omstandigheden werkt. Het probeert een route aan te geven, waarlangs je ook bij andere economische omstandigheden verstandige vervolgafspraken kunt maken tussen werkgevers en werknemers. En in die zin denk ik dat het dus bestandig zou moeten zijn tegen vele. Om on onzekere toekomsten. Wordt het rustiger of onrustiger in de polder als die FNV zich gaat vernieuwen, denkt u? Um, ik weet niet of rust de maximale doelstelling moet zijn... maar ik denk dat het in ieder geval voor de polder een hele positieve ontwikkeling kan zijn... dat de vakbeweging deze koers gaat varen. Want elke ontwikkeling die ertoe leidt dat de vakbeweging zich krachtig en eensgezind ontwikkelt... is in principe een positieve ontwikkeling voor die Nederlandse traditie. Waarom? Omdat we allemaal gebaat zijn, en in het bijzonder al diegenen betrokken bij die overlegeconomie... bij een stevige en kordate gesprekspartner die verantwoordelijkheid wil nemen voor de toekomst van het land. En, en ik die... hoop dat deze nieuwe FNV, als ik hem zo mag noemen, dat zal willen blijven doen. Want de FNV heeft dat altijd gedaan. Ja, maar goed, dat zou dan wel een bond moeten zijn, of hoe je hem ook wilt noemen... die gedekt wordt door de achterban. En dat was nou net het probleem de afgelopen tijd. Maar als ik het goed begrijp is het juist de nadrukkelijke ambitie van dit vernieuwingsproces om die relatie met de achterban te verstevigen. Dus ook vanuit dat perspectief bezien is het denk ik goed nieuws. Wie zou de voorzitter moeten worden, vindt u? Ik heb geen idee. Echt, dat gaan, ze, gaan ze echt zelf uitmaken? Dat is ook de enige manier waarop het kan. Oké, okay, dat laatste, laatste antwoord kan ik me voorstellen. Maar dat u geen idee heeft, kan ik me niet nee, voorstellen. Ik heb zeker op dit moment helemaal geen suggesties. Dat zou ook buitengewoon presumptueus zijn, dus dat ga ik al helemaal niet doen. Nee. Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig naar het proces zelf. Die voorzitter komt er wel. Ja. Maar ik ben echt nieuwsgierig naar de details van de nieuwe organisatie, want die zijn ook nog niet allemaal duidelijk. Ja. Goed, u zegt, ik ga ervan uit dat het pensioenakkoord gewoon nog doorgaat, hoewel er nog allemaal losse eindjes aan vastzitten en er dus een nieuwe bond in aantocht is. Uh, uh, wat gebeurt er eigenlijk als, als die bond straks tegen is? Ja, dat dan ontstaat een hele wonderlijke situatie... want uh, als ik het zo mag zeggen, de juridische voorganger heeft zich gecommitteerd. Met andere woorden, wat gaat u dan doen? Nou, dat, dat, dat zou ik werkelijk niet weten... maar ik nou, vind u het zegt... opnieuw een hoogst onwaarschijnlijk scenario. Nou ja, de twee grootste bonden in die FNV waren tegen, meneer En Het is, het is dat, dat, dat de stemverhoudingen zo lagen... dat het met kantje boord door doorheen kwam, daar bij de FNV. Ja... Dat mogen allemaal zo zijn. En dat hebben we allemaal in de krant kunnen lezen. Maar in ieder geval is er een basis gelegd voor een politiek vervolg. Dat politieke vervolg gaat zich nu afspelen. En dat ja. zal leiden, denk ik dan maar, tot nieuwe wetgeving. En dat zal uiteindelijk leiden tot een nieuwe setting... waarin pensioenonderhandelingen zich gaan afspelen. Dus ja. ik dan denk dan dat mee... dat allemaal een gegeven wordt... waar de nieuwe, bond de nieuwe FNV rekening mee zal moeten houden. Met andere woorden, u zegt eigenlijk er is een precedent geschapen. De oude bond is akkoord gegaan. En dat zal dus ook moeten gelden voor de nieuwe. Je zou denken van wel. Tot slot nog even eh, vooruitblikken naar een ander onderwerp in deze uitzending: die ratingbureaus. U bent heel lang bankier geweest. De Boondies en de Standard Poor's en zo. Eh, die, eh, die bemoeien zich nu ook misschien wel met dat noodfonds, hebben ze aangekondigd. Hoe serieus moet je die mensen nemen? Als ze goed functioneren, moet je ze buitengewoon serieus nemen. Want het is heel belangrijk voor het goed functioneren van de financiële markten dat ja. er een nu zet ik een dikke streepel onder het volgende woord... onafhankelijke instantie een oordeel uitspreekt over de kwaliteit... van wat zich daar afspeelt. Ja, en die Moody's en de Standard Poor's tijdens de crisis van 2008... hebben getuigd ook voor het Amerikaanse congres dat het niet meer dan een mening is. Omdat ze namelijk de banken die zijn omgevallen... vlak voor het omvallen nog een AAA-status hadden gegeven. Ja, kijk, het is altijd een mening. De vraag is, wat is de kwaliteit en de onderbouwing van die mening? En die is op heel veel momenten in het verleden eigenlijk heel goed geweest. Want, nou, objectief is... en verstandig, maar ze hebben zich een paar keer verschrikkelijk vergist. Ja. En er zijn ook een paar voorbeelden... Van situaties waarin, denk ik, de onderbouwing ook absoluut ontoereikend is geweest. Dat ja. vind ik zorgelijk. Maar we hebben nogmaals heel veel belang bij het functioneren ja. van goede, onafhankelijke, flink onderbouwde, analytisch sterke rating agencies. Goed, en de Standard Poor's is zo'n uh, rating agency. Als die nou de Nederlandse economie uh, tegen het licht gaat houden. wat ze dus hebben gedaan en ze hebben gedreigd Nederlandse triple E-status af te pakken. net als de Duitsers en de Vinnen eigenlijk iedereen in Europa. en Als dat nou ook geldt voor dat noodfonds. Want zij leggen namelijk dat verband. Namelijk als je die landen afwaardeert dan geldt dat misschien ook wel voor dat noodfonds. Dan gaat de geloofwaardigheid van het noodfonds onderuit... en dan heb je de poppen weer aan het dansen. Of zie ik dat verkeerd? Um, u ziet het te dramatisch, want het is niet zo dat de geloofwaardigheid... dan in één keer verdwijnt, maar dat er een, een risico wordt aangegeven... dat ook dat noodfonds loopt. We kunnen ja. dat betreuren. Ik zeg ook niet dat ik het oordeel bijvoorbeeld onderschrijf... maar het is op zich niet verkeerd dat dit soort instanties heel kritisch kijkt... Nou, de risico's die bestaan rond grote partijen op de internationale financiële markt. Goed. Blijft het poldermodel bestaan als we hier over een jaar nog zitten, denkt u? Absoluut. Blijft de euro bestaan als we hier over een jaar nog zitten, denkt u? Met hoge waarschijnlijkheid wel. Daar bent u toch een stuk voorzichtiger. Maar ja, over. Je, moet, je kunt, laat ik zeggen, gegeven wat er allemaal gebeurt, alleen maar voorzichtig zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat een maximale poging gewaagd zal worden. En ik ben er eigenlijk ook wel van overtuigd dat die poging gaat lukken. Alexander Rennokan, voorzitter van de SER. Ik dank u zeer. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u een gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Bij een gerenommeerde juwelier in Amsterdam heeft de politie 50.000 gestolen sieraden en horloges aangetroffen. Hoe weet ik nou zeker dat ik bij een winkel geen gestolen spullen koop en wat gebeurt er als dat later wel zo blijkt te zijn? Eben van der Land van de politie Amsterdam Amsterdam heeft het antwoord. Als consument mag je ervan uitgaan dat je in een winkel geen gestolen spullen koopt. Dus dat het allemaal eerlijk is. Je hebt daar een soort van wettelijke bescherming ook voor, want je koopt daar de goede trouw. Dus ook in een juwelierszaak is dat zo. Nu is het wel zo dat als je bijvoorbeeld een duur horloge zoekt, die je overal aangeboden ziet voor, ik noem wat, 10.000 euro. En juist die juwelier biedt hem aan voor 1.000 euro. Dan mag je je gerust afvragen of dat wel in de haak is en of hij daar dat horloge moet kopen en of dat dus wel eerlijk is. Overigens is het in deze zaak zo. ...dat de politie op de website depolitiezoekt.nl... ...een groot aantal goederen heeft staan die mogelijk van diefstal afkomstig zijn. We weten dat niet zeker, maar we willen mensen vooral uitnodigen... ...om op die website depolitiezoekt.nl te kijken... ...of hun spullen die zij kwijt zijn, daarbij staan. Politiezoekt.nl, dus heeft u ook een vraag bij het nieuws... ...mailt u ons dan naar goedemorgennederland.kro.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar nieuw Venne. Terug naar Sander Bartling. Kijk, dit is onze opslagplaats voor het speelgoed van de kinderen. Hij haalt een kartonnetje opzij en achter het kartonnetje komt uh, een enorme berg speelgoed tevoorschijn. Uh, maar dit is gewoon de woonkamer. Ja, dit is de woonkamer, maar we hebben geen ruimte om het op te slaan. Want hij slaapt bij ons op de kamer. En hij... En zijn speelgoed en... Uh... Nou, alles moet hier opgeslagen worden. En hij is mees. U geeft er net even over aan uw man. Dat zegt trouwens Diana van Parera, uh, man Mike Heijerman. Uh, en u woont op 65 vierkante meter van een galerijflat. Uh, uw gezin is net tot leven gekomen. U bent de kinderen aan het aankleden. Uh, die moeten naar de opvang, naar school. Um, uh, ik heb ook net gezien dat uw zoon bij u op de kamer slaapt. En misschien kunnen we er even naartoe lopen. Uw dochter die heeft wel een eigen kamer. Maar ik kan daar niet in kijken omdat de deur eigenlijk nauwelijks open gaat. Je kunt er nog net uh, omheen lopen. Dit is, dit is het kamertje van de dochter. Dat ja. is ongeveer drie vierkante ja. meter groot. Maar kant detail nog, u heeft geen eettafel. Ja. Hoe ontbijt u trouwens? Op de bank. Op de bank. Ja. U woont veel te klein, hè? U woont veel te klein. Maar u kunt hier niet weg. Waarom niet? Omdat onze uh, Wij zijn twee verdieners... en onze inkomens zitten net boven de huurgrens voor de sociale huur... Uh... Kunt u niet naar de vrije sector dan? Nee, want daar verdienen we weer net te weinig voor. En een huis kopen? Is niet mogelijk, omdat we beide op contractbasis uh, werken. En Heeft u er al eens over gedacht uh, minder te gaan werken? Dat is natuurlijk nog een truc die je kunt gebruiken. Dan kom je weer onder die sociale huurgrens. Kunt u verhuizen? Ja, en dat heeft vele voordelen in ons geval. En ook uh, heeft dat uh, met de huurgrens te maken. Ik heb er wel over gedacht, maar het is geen uh, optie verder. Waarom niet? Omdat we dat niet willen. We willen graag werken. U huurt de woning van woningcorporatie IJmeren. Dus tijd om Jeroen Frisse even van het balkon te halen. Kom erbij, uh, meneer Frisse, dat er een groep huurders was... die tussen wal en schip dreigde te vallen, wisten we al langer. Dat heeft minister Donner van Binnenlandse Zaken aangegeven. Maar u heeft ook de effecten van deze Europese regelgeving. Want dat is het, die sinds een jaar van kracht is voor middenkomens geanalyseerd. Wat is het resultaat? Nou, het resultaat is, eigenlijk zoals die mevrouw al zegt, dat juist een groep uh, mensen die wat meer vierkante meters nodig heeft, want ze, ze kinderen zijn, uh, dus de gezinnen, dat die moeilijk aan de bak komt, dat we daar eigenlijk geen aanbod voor hebben. En dan in het bijzonder de gezinnen waar het gezinsinkomen is opgebouwd, uit twee inkomens, daar hebben we eigenlijk geen aanbod voor. En uh, ja, als er geen, niks in de regelgeving verandert, dan komt dat er ook niet. Okay. Want die mensen die vallen boven de huurgrens, hè? Ja, dat klopt. Om um te bepalen wie een sociale huurwoning mag krijgen... worden de inkomens bij elkaar opgeteld. Zo doen we dat in de sociale huursector. Dat staat ook in de wet. Maar als je dan boven die grens valt, dan ben je aangewezen op de markt. Dan moet je een marktwoning zien te vinden in de koop of de huur. Maar de hypotheekverstrekkers en ook de commerciële verhuurders... die tellen het tweede inkomen niet volledig mee. Dus die zeggen, ja, dat is leuk dat het sociale huursector dat zo doet. Maar wij doen het anders... En dan, ja, dan val je tussen de wal en het schip. Maar daar heeft u wat op bedacht, begrijp ik? Nou ja, daar hebben we wat op bedacht. Eigenlijk heeft de markt dat al bedacht. Kijk, als de markt... Eh, Donner zegt, van die, die huishoudens die moeten zich zien te redden op de markt... dan moet je ook houden aan de regels van die markt. En die markt, ook gesteund door Nibud en die Nationale hypotheekgrens die zeggen, tel het tweede inkomen maar 30% mee. Als Donner dat nou ook gaat doen voor het bepalen van die 33.000-euro-grens... dan zijn we eruit, dan vallen dit soort huishoudens gewoon onder de grens... en hebben we voldoende woningen voor ze. Dan zou ik denken dat is een andere berekening van het gezinsinkomen inderdaad. Maar het is ook een beetje goochelen met cijfers om een rookgordijn voor Brussel op te hangen, of niet? Nou nee, zo zou ik het niet zien. Kijk, we hebben een grens afgesproken. Die staat, ligt op 33.600 euro. Nou, daar moeten we ons aan houden. Dat heeft Donner ook gezegd. In principe zie ik geen reden om daarvan af te wijken. Nu hebben we een groep, die valt echt tussen de wal en het schip. Die kunnen we met een vrij eenvoudige regel helpen. Nou, Donner kan die gewoon invoeren. Hoeft hij volgens mij niet eens terug voor naar Europa. Hij zegt, ik bereken die 33.000 door het tweede heel inkomen... maar voor 30% mee te rekenen. Nou, dat is duidelijk. Hopen dat hij dat gaat doen. En als u dan nu weer terug het balkon op gaat, dan kan ik er even <lacht> langs, want ik word een beetje claustrofobisch. Dank u wel. Waar de laatste woorden, althans voorlopig, van Sander Bartling. Straks rel in Duitsland rond een politicus die een peuk opsteekt. Maar eerst, graaien in de zorg. Althans, zo lijkt het. Eén op de vier toezichthouders in die zorg verdient namelijk meer dan de norm van de eigen beroepsvereniging. Zo hoorde u vanochtend ook al in het Radio 1 Journaal. En dat blijkt allemaal uit onderzoek van Skipper. Dat is een maandblad voor de zorg. Marios Buiting, goedemorgen. Goedemorgen. Directeur van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen. 1 op de 4 bij uw beroepsvereniging aangesloten toezichthouders grijt. Hoe kan dat, anno 2011? Nou, ik distancieer me ten eerste van het woord grijen. In 1 op de 4, het gaat hier om de grootste 100 instellingen, niet om de 1000 instellingen die er zijn. Uh, uit onze getallen blijkt dat een heel groot deel van de toezichthouders zich keurig aan de gedragsregels houden en slechts een heel klein percentage. Daarboven zit eh, heel veel toezichthouders, zitten er ook onder. Nou, 1 op de 4 verdient meer dan de norm voorschrijft. Dus van, dat is toch 25 procent? Van de 100 grootste instellingen. Ja, dat zijn dus 25 de, de volgende, van de 100. En dan volgende nuance is, eh, het lastig is van dit soort gegevens, dan worden bezoldigingsgegevens uit jaarverslagen gehaald. Ja. En eh, het is zo dat er allerlei redenen kunnen zijn waarom die bezoldiging hoger is dan het normbedrag. Wat, dus wat zouden de redenen omdat, kunnen zijn? Nou, leden van de Raad van Toezicht die aan bepaalde commissies deelnemen, die mogen daar nog een extra vergoeding voor krijgen. En ook bijzondere omstandigheden in de instellingen. Bijvoorbeeld, we hebben het hele Maastad ziekenhuis meegemaakt. Dan is zo'n Raad van Toezicht veel actiever en moet veel meer doen dan de normale situatie. En dan stellen onze gedragsregels de mogelijkheid om tijdelijk een hogere bezoldiging toe te krijgen. Ja, goed. Het totale bedrag dat toezichthouders bij de 100 grootste zorginstellingen in Nederland verdienen... is de afgelopen drie jaar meer dan verdubbeld van 2,9 miljoen in 2008 naar 6 miljoen nu. Waarom ja. is dat? Nou, ook daarin is waarschijnlijk weer het goed bekijken van getallen nodig. Wat wordt er nu in jaarverslagen opgenomen en niet? En het kan zijn dat er veel integralere bedragen worden genoemd. gaan we graag uitzoeken. Maar wat ik ook wel wil zeggen is, daar waar wij merken dat er toch nog uh, overschrijdingen zijn van onze gedragsregels. Heel nadrukkelijk onze gedragsregels. Dus het is niet een verplichting van de instellingen om zich daaraan te houden... Uh, zijn wij zelf nu aan het kijken of de gedragsregels in een code kunnen omzetten... Hè? wat wat, uh, ja, wat meer richtinggevend is en zeggen... nee, dit is echt waar u zich aan moet houden. Nu zijn het gedragsregels en de instellingen mogen daar zelf in, in kiezen. Ja. Uh, de meeste instellingen houden de gedragsregels enkele niet... en dan heeft het vaak met bijzondere omstandigheden of met hele grote instellingen. Ja, maar goed, die gedragsregels die zijn er toch niet voor niks? Nee, die zijn er, maar die daar wordt, wat ik al u zeg... Uh, de meeste mensen houden zich eraan. Hè. Het allergrootste deel, er zijn zelfs ja. ontzettend veel toezichthouders ja, maar, in de Nederlandse ja, zorg die zeggen wij doen wel met een beetje minder. Dat klopt. Maar de meeste mensen rijden ook niet door rood en toch krijg je als je door rood rijdt een bekeuring. Dus de vraag is, die nee, gedragsregels nee, nee, die uh, zijn nee, er. dat is echt, nou, nou geeft het een totaal verkeerde vergelijking. Een gedragsregel uh, is een aanbeveling van zo zou u het beste met uw bezoldiging kunnen omgaan. Ja. En we uh, hebben allerlei wilt zelf... redenen om daar op een bepaald moment misschien een keer uh, beargumenteerd van af te werken. Nogmaals. We zullen verder naar deze getallen kijken. Maar ik wil u echt meegeven hè, dat er ook in onze gedragsregels mogelijkheden zijn. om op maximale bezoldiging uit te gaan. Ja. in bijzondere omstandigheden. Ja, goed. Maar u vindt zelf dus ook dat er een code moet komen. Dus dat is niet voor niks. Nou, dat, dat is omdat er. Uh, nou. Ja, u geeft daar een bepaalde teleur in. Nou ja, u zegt uh, dat... zelf: we willen die gedragsregels gaan omzetten in een code, zodat het nog meer richtinggevend is. Ik citeer u volgens mij nu letterlijk. Ja, en dat, dat is wat, wat we zeggen: van, het is natuurlijk prettig hè? als mensen zeggen: van het oh, is dus een gedragsregel, uh, dat geeft uh, een mogelijkheid om uh, inderdaad daarvan af te wijken. Uh, het algemene gedachte is: laat ze een andere elkaar een aantal afspraken maken en daar dan echt binnen blijven. En dan moet je daar ook een bepaalde afdwingbaarheid voor hebben. En dan zet je dat dan in een code. Dus een vrij ja. procedureel verhaal. Ja, maar u vindt dus eigenlijk dat iedereen die in die zorginstellingen werkt... binnen die regels, binnen die marges van de gedragscode zou moeten blijven? Uiteindelijk zou dat onze grote voorkeur hebben. En, eh, en daar zal het ook wel naartoe gaan. En de afgelopen jaren zijn er... Ge... Op dat gebied ook al heel veel dingen bereikt. Ook bij de beloning van bestuurders. en ook bij de gedragsregels bij de, bij de voor toezichthouders. En het allerbelangrijkste wat we nu met deze gegevens moeten doen. is even rustig analyseren wat er nu achter ligt. En daar zullen we zeker heel veel aandacht aan geven de volgende tijd. Marius Buiting, directeur van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen. Ik dank u zeer. Goedemorgen, ja. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. 7 voor 10, want we gaan naar Duitsland, want de voormalige Duitse bondskanselier Helmoet Schmid heeft een rel veroorzaakt door in een televisietalkshow de ene sigaret naar de andere op te steken. Anti-rookclubs hebben een klacht ingediend, een aanklacht tegen het televisiekanaal ARD, dat de show uitzond omdat medewerkers van het programma mogelijk gezondheidsschade hebben opgelopen en er sluikreclame werd gemaakt voor het roken. Rob Zavelberg in Berlijn, goedemorgen. Goedemorgen. Hebben die Duitsers niks beters te doen? Nou, eigenlijk wel natuurlijk, maar ja, Helmut Smit staat in Duitsland boven de wet. We praten over de oud-bondskanselier uit de jaren 70 en begin jaren 80. Uh, hij is een enorme uh, gevierd auteur, een bestseller auteur. En uh, men vindt eigenlijk dat Helmut Smit uh, wel mag roken, ondanks dat het verboden is. Ja, en waarom uh, is hij eigenlijk gaan roken in dat programma? Want dat zien we hier op de Nederlandse televisie eigenlijk nooit meer terug, behalve ik bedoel, met Theo van Gogh is dat verdwenen. Nou ja, je kunt, uh, op sommige Nederlandse uh, kanalen kun je natuurlijk wel de, de ARD, de West-Duitse publieke omroep, zien. En uh, ja, het is zo, als je Helmut Smit in je show wil hebben, en dat is natuurlijk een kijkcijferkanon, want uh, hij heeft uh, enorm veel aanzien, uh, minstens zoveel als Helmut Kool in Duitsland, uh, ja, dan moet je toestaan dat hij uh, rookt en dat doet hij samen met zijn vrouw, die is onlangs uh, overleden. En als je dat niet toestaat, dan komt Helmut Smit uh, niet naar de studio. Nee, dus dat is gewoon een eis van hem. En hij is 92 heen, inmiddels, geloof ik. Ja, hij uh, gaat uh, rustig door. Uh, uh, hij schrijft ook ongeveer elk half jaar een, een bestseller... Uh, die vele miljoenen keren wordt, uh, wordt verkocht. Vaak uh, gaat het om politiek. Uh, nu is hij de komende uh, kandidaat bij de Sociaaldemocraten aan het klaarstomen... Uh, voor het kanselierschap in Duitsland. En, uh, daarnaast is hij ook nog de uitgever van de uh, Duitse krant Die Zeit uit Hamburg... Hij schrijft ongeveer elke uh, week nog een hoofdredactioneel commentaar. Dus met ja, uh, dikke de negentig uh, nog zo actief, dat is toch zeer bijzonder. Juist. Wat gaat dit gedoe nou allemaal opleveren? Is dit een storm in een glas water, snel weer over en uh, tot de orde van de dag? Of uh, gaat dit nog uh, een, ja, een rechtszaak of uh, een schadevergoeding en dat soort gedoe opleveren? Ja, kijk, in Duitsland is het toch ook een land waar men uh, graag mensen uh, aanklaagt. Dus, uh, dat zag je in het communisme en ook het nationaalsocialisme al veel. Dat er ja, scherp gekeken wordt naar het gedrag van, van andere mensen. Uh, anderzijds, ja, de Duitsers zijn natuurlijk het volk van een man, een man, een woord, een woord. Uh, dus als er de wet zo is, ja, dan moet je die natuurlijk naleven. Maar Schmidt staat uh, vanwege zijn leeftijd en vanwege zijn verdiensten in de politiek en ook als, uh, als politiek auteur eigenlijk boven de wet. Dus men vindt dat hij dat dan eigenlijk wel uh, uh, mag doen. Um, ja, dit is dus een uh, uitzondering op de bekende regel. Juist. Uh, en wat werd nou zwaarder bij de anti-rooklobby? Namelijk het feit dat hij daar heeft zitten roken en dus reclame zou hebben gemaakt... of het feit dat er mensen daar op de vloer stonden van die televisiestudio... die stonden mee te genieten van de rook? Nou, allebei. Het gaat natuurlijk om de bescherming van de medewerkers... maar daar heeft de ARD voor gezorgd om van tevoren bij alle, uh, bij alle mediapersoneel... in de studio uh, toestemming voor het roken te, uh, ja. te krijgen. Dat dus dat, dat is dat eigenlijk gebeurt. geen punt meer? Maar het, uh, op de best bekeken televisieuitzending, uh, ja, het genoeglijke opsteken van een sigaret, dat was toch het grootste probleem? Waar gaat het allemaal over, zou je zeggen? Rob Zavelberg vanuit Berlijn, ik dank je zeer. Straks, dames en heren. Europa wil de invloed van kredietbeoordelaars beperken. Maar voor de VVD hoeft dat niet zo nodig. En waarom delft de Nederlandse netwerksite Hives het onderspit tegen Facebook? De antwoord op die vragen zometeen. In het vervolg van Goedemorgen Nederland. Naar de reclame, het nieuws van 10 uur met Dorald Megens. Tot zo. Internet. Langs. Twitter. Kranten. Radio en televisie.